Leegwater met het NOS-journaal. De liberale Sloveense premier Golob lijkt bij de verkiezingen... de rechtspopulistische oud-premier Jaansa te hebben verslagen. De kiescommissie zegt dat Golob ongeveer 5500 stemmen meer heeft behaald... na het tellen van 99,7 procent van de stemmen. Bij de laatste peilingen lag Jaansa nog nipt voor op de liberale premier. Hij regeerde al drie keer eerder, maar lijkt nu dus te verliezen van de zittende liberaal Golob... Daarmee kiest Slovenië voor het doorzetten van de pro-Europese koers. In Oostenrijk is een man van 25 omgekomen bij het skiën. De politie van Tirol meldt dat de skier uit Rotterdam komt... en dat hij overleed na een botsing op de piste in Vies. Hij zou na een inhaalmanoeuvre op een steile piste tegen een sneeuwkanon zijn gebotst. Daarna bleef de skier bewusteloos liggen... waarop andere skiers de man hebben geprobeerd te reanimeren... Toen de spoedarts per reddingshelikopter aankwam... werd wederom een poging tot reanimatie gedaan. Maar dat bleek te vergeefs. Bij de deelstaatverkiezingen in het Duitse rijnland palts is de CDU de grootste partij geworden. Volgens de exit poll krijgt de partij van bondskanselier Merz ruim 30% van de stemmen. Coalitiepartner SPD komt niet verder dan 27% van de stemmen. Dat is opvallend omdat die partij jarenlang de grootste was in rijnland palts de radicaalrechtse AFD haalt 20% van de stemmen. Dat is een ruime verdubbeling. De KNVB heeft het nieuwe tenue gepresenteerd van het Nederlands elftal. Oranje gaat dat shirt dragen op het WK voetbal komende zomer. Opvallend is de felle kleur van het thuisshirt. De KNVB noemt het het felste oranje shirt ooit. Het logo staat midden op de borst en ook de zwarte broek is opvallend... Het uitshirt van het Nederlandse elftal is wit met een brede oranje baan. Daaronder dragen de voetballers een oranje broek. Het weer, het is droog en helder. Vannacht koelt het af naar een graad of drie. Vanaf de ochtend opnieuw veel zon, maar ook wat bewolking. En bij weinig wind wordt het uiteindelijk 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 it's because I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't pass why. You just don't your business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 This is...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 Jij bent de koe, ik ben de stier. Oh, Herman! Eén uur met jou is vijf kwartier. We jij staan samen de, de trein, ik het station. We staan samen Ik de regen ik de kom. We staan samen kerst, stel. Ik de bonbon. We staan samen Ik de kalkoen. We staan samen Ik staan ben het zakje, lucht. jij de thee.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 De wereld beroemd mee. Dan maken we nog meer van dit soort dingen. We wereld. Dan komen ja. we een villa en een jaar. Nou, een villa en een vind ik trouwens ook weer niet nodig. Beroemd niet. Maar ja, stuur. Nou ja, Herman. Zit er meer in een de roman, is Nou, ik vind het toch wel belangrijk. Sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja luister toch. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind Ik nou makkelijk! Wij zijn, niet, zijn het varken nou En de tand. Betaalbare romantiek, er bestaat toch de. en een vries. Kom in mijn handen voor, Jij nou, bent de schrikdraad ik waarop de ik pies.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 Jij bent Tieter, ik het klavier, een leek me is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Yo, give me to dance dance to. too. to sound.